7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Autoriteit Consument en Markt doet onderzoek naar prijsafspraken van televisiefabrikanten. Ze worden ervan verdacht minimumprijzen op te leggen aan webwinkels, zeggen bronnen tegen de NOS. De tv-fabrikanten willen zo fysieke winkels beschermen die anders de concurrentie met webshops niet meer aankunnen. De ACM zei vorige maand al extra te controleren op deze praktijken, maar wil nu niet ingaan op vragen over een onderzoek. Marktleider Samsung bevestigt dat er een onderzoek loopt. Technologiebedrijf Huawei is mogelijk betrokken... bij spionage door China in Nederland. Dat schrijft de Volkskrant op basis van bronnen uit de inlichtingenwereld. Huawei zou een verborgen achterdeur naar klantgegevens hebben... van een van de grote telecomproviders in Nederland. Of het gaat om Vodafone Ziggo, T-Mobile Tele2 of KPN is niet duidelijk. De AIVD zou onderzoeken of daarbij een link is... met spionage door de Chinese overheid. Engelandvaarder Charles Bartelings is zondag overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Bartelings hielp in de Tweede Wereldoorlog onder meer met het verspreiden van illegale bladen. In 1941 werd hij door een vriend verraden en op het Binnenhof verhoord door de Duitsers. Daarna voelde hij zich niet meer veilig in Nederland en sloot zich aan bij de geallieerde strijdkrachten in Engeland. Bartelings was 97 jaar. De tv-show Nederland staat op tegen kanker... heeft ruim 18.000 nieuwe donateurs opgeleverd... voor KWF-kankerbestrijding. Gisteren stond NPO1 de hele avond in het teken van de wervingsactie. Bekende mensen verkleenden hun medewerking aan de live-show... vanaf de parade in Den Bosch. Er waren optredens van Anita Meijer, Stef Bos, Glennis Grave en Dandwavina Michel. KWF-directeur Van der Gronden zei dankbaar te zijn... dat Nederland massaal in actie is gekomen. Het weer... De dag begint op veel plaatsen nog met opklaringen... en in het zuidwesten is het nog zonnig. Vanuit het noordoosten neemt wel snel de bewolking toe... en later kan het in het oosten en noordoosten wat gaan regenen. Het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit de, de hart van de ANWB. Op de A7 horens aan Dam staat 4 kilometer file... tussen Hoorn en Purmeren Noord. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 You can't be some Nothing you can say But you can learn How to play the game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 Het ritme van VFM.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 6.9. Dit is ZFM.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 I'm wearing